Altijd blijven lachen, wat er ook gebeurt. Altijd blijven lachen, ben nooit een keer getreurd. Heb je soms problemen, problemen groot of klein. Bedenk altijd naar regen, komt weer zonneschijn. Bedenk altijd naar regen, komt weer zonneschijn. Heeft je club alweer verloren Doet je extra oog weer pijn Zak je voor het rijexamen Mis je net de laatste trein Krijg je eens de wind van voren Sta je met een lekker band Zal het jou een zorg wezen Er is toch niets aan de hand Altijd blijven lachen Wat er ook gebeurt Altijd blijven lachen Nooit een keer getreurd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 Breek je engel bij het vissen. Raakt je voetbalkaartjes zoek En wil je wagen niet meer starten? Is het eten aangebrand? Ik zal het jou een zorg wezen. Er, er is, is toch, toch niets aan de hand. Maar oh, je begrijpt dat nou joh, je weet wat er ook gebeurt. Altijd blijven lachen. Altijd blijven lachen, wat er ook gebeurt. Altijd blijven lachen, u bent nooit een keer getreurd. Heb je soms problemen? Problemen, groot of klein. De altijd naar regen, komt weer zonneschijn. De altijd naar regen, komt weer zonneschijn. wat een lekker joh! En je weet het wat er ook gebeurt.